Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Het thuisonderwijs loopt nog niet helemaal soepel. Eerst ga ik dan aan het werk en dan ga ik een beetje om kwart over twee in teams. Vandaag begonnen de scholen weer, maar al het onderwijs is nog zeker twee weken online. Verschillende apps die scholen daarvoor gebruiken hadden storingen vanochtend. Zo klapte de Paro-app eruit toen ouders massaal inlogten. Zo'n 6.000 basisscholen gebruiken die. En een systeem waarin lesmateriaal voor kinderen staat, Zulu Connect, viel ook uit. De politie heeft afgelopen week 895 mensen een coronaboete gegeven. Ook kregen dik 600 mensen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden. De politie heeft ook cijfers over de jaarwisseling... Naar Buiten gebracht. Zo werden er met auto nieuw 39 illegale feesten beëindigd. Flink schrikker voor mensen die gistermiddag boodschappen deden in een Albert Heijn in Amsterdam. Op een filmpje is te zien hoe een man een pistool op iemand richt en begint te schieten. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de politie was het een alarmwapen. Dat knalt wel, maar er komen geen kogels uit. Er is niemand opgepakt. De winnaar van de Braillepluim is bekend. Die prijs wordt uitgedeeld door de vereniging Onbeperkt Lezen. Die zich inzet om te zorgen dat mensen die slecht of niet kunnen zien, toch kunnen lezen. De winnaar Staatsbosbeheer. Ze maakte namelijk een speciale wandelroute voor blinden en slechtzienden op de Veluwe. De oudste vermelding van de veluwe enclave Hoogbuurlo dateert al uit de 9e eeuw met dit soort beschrijvingen dus een soort audio guide en een platte grond in braille zag verslaggever Matthijs Holtrop. De akkers zijn horizontale strepen, de heide zijn bolletjes, een bankje is een horizontale streep met twee kleine verticale streepjes aan beide uiteinden en de bijzondere plekken hebben allemaal een cijfer in Braille natuurlijk. Staatsbosbeheer krijgt de prijs omdat er nog niet zoiets was. Een wandelroute voor blinde mensen. Het is trouwens niet zo dat je de wandeling helemaal in je eentje kunt lopen. Als je niet kunt zien, daarvoor zijn alle paadjes veel te grillig. Maar als iemand meeneemt, kun je op deze manier toch van de natuur genieten. Het weer, het is grijs, koud en er valt regen. In Zuid-Limburg kan ook wat natte sneeuw vallen. Ook morgen is er veel bewolking en wordt het opnieuw een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Wat de Westkust nodig heeft, Nodigheid. is dit. Rainbow Radio Zandvoort. to me van Madonna. Alweer een uh, tijdje geleden dat ze zeg maar, op deze frisse, fruitige manier uh, zeg maar, de wereld verblijden met, uh, met haar nummers. Ja. Um, als we het hebben over verblijden, dan uh, gaat het uh, volgende item gaat helaas niet zo over verblijden. Integendeel, het is eigenlijk uh, spreken van treurnis. Uh, aan de telefoon hebben we, als het goed is, Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Klopt dat? Ja, ik ben aan de telefoon. Dag Sandro. Heel fijn dat je in de uitzending uh, kon komen. Want uh, ja, um, ik ga zo direct even wat nader uh, vragen wie je, wie je precies bent en dergelijke. Maar uh, je bent op dit moment druk uh, zeg maar met een, uh, een nieuwsitem wat uh, gisteren bij de NOS uh, is verschenen. Over ja, uh, de vreemde, de, het magazine Vreemdelingenvisie van de diensten uh, COA, IND en DTNV. en um, V. Die helaas een uitgeproduceerd homo Stel, uit Triende dat een tobacco op de koffer heeft geplaatst, met daarbij de gegevens van wie ze zijn. Nou, Het is niet alleen, ja, het is eigenlijk heel triest nieuws om het jaar mee te beginnen, maar in feite was het in december, is het uh, magazine al verschenen. Het is het magazine van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Um, en behalve dat deze twee mannen dus zonder toestemming. Um, in het magazine worden genoemd met naam, voornaam, leeftijd, maar ook land van herkomst. Uh, staan ze op de cover, maar ze staan ook op de websites van de IND, uh, de DTNV, dat is de dienst terugkeer en vertrek. Uh, tot en met zelfs op de Facebookpagina van het COA staan ze met naam en toenaam. Zo mooi. Wat er wil gebeuren is dat om 9 december vorig jaar. Uh, uh, kwam er een uitspraak van de rechtbank uh, waarin uh, voor beide uh, verblijfsvergunning asielaanvraag werd uh, afgewezen en de dag daarna kwam dit artikel online maar de dag, uh, op diezelfde dag kregen ze ook een uitnodiging van de dienst terugkeer en vertrek om het vertrek uit Nederland te kunnen bespreken en dat zou feitelijk vandaag plaatsvinden dus het is uh, nou ja we de... hebben dit, dit, dit, is, dit is iets waar we onze handen aan vol hebben. Ja, ja want als, als ik daar dan even op in mag gaan... dan pak ik ja. zo direct uh, dit item even terug. Uh, ja. Wie ben jij en wat doe je in het dagelijks ja. leven? En hoe ben jij gerelateerd aan de regenboogcommunity, Sandro? Ja, ik ben uh, Sandro Kortkaas. Ik uh, ben voorzitter van de stichting uh, LGBT Asylum Support. Het is een hele kritische uh, NGO voor uh, LHBTI asielzoekers. Um, dat doe ik nu vijf jaar... Uh, uh, vanuit de stichting, daarvoor al een aantal jaren op eigen basis. Het is allemaal onbetaald, vrijwilligerswerk. <coughs> ik heb uh, een beetje uitgerekend dat ik vorig jaar 3500 uur gedraaid heb. Zo. Uh, dat is mijn max. <laughs> ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja. En, en hoe is dat zo uh, uh, gekomen, Sandro? Het uh, heeft te maken dat ik uh, samen met mijn man... heb ik ook nog Galerie Mooiman, uh, een man in de kunst. En in 2011 hebben we, 2013, excuses, uh, met Nederlands-Ruslandjaar... hadden we een expositie hier over Russische kunstenaars... en uh, waarom zij hun werk in Rusland niet konden laten zien. En tegelijkertijd kwam ik in contact met allemaal Russische asielzoekers... en dat werd eigenlijk de eerste actie die we ondernomen hebben... Uh, ...omdat deze allemaal uitgezet werden uh, met, uh, als reden van je kan altijd nog naar een andere, andere stad gaan in Rusland. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Het, is, uh, het land is onveilig, niet uh, per stad. Zo ben ik eigenlijk met de uh, LHBT-asielzoekers in contact gekomen en is het ook uh, een politieke lobby geworden uiteindelijk... Ja, want dat, dat is wat LGBT Asylum Support uh, eigenlijk is. En, en, en, ja, je, je hebt een NGO, waar staat dat precies voor? Uh, nou ja, we, we zijn een, in feite een kleine stichting. Uh, we werken met uh, vijf mensen, dus eigenlijk maar heel klein. Maar we zijn daarmee wel heel effectief. En um, op jaarbasis staan we ongeveer 250, 300, 350 uh, LGBT asielzoekers bij. Dat is veel. Um, en hebben daarnaast uh, een sterke politieke lobby. Onder andere met de petities uh, niet gay genoeg. Om de wijze waarop LHBT asielzoekers worden geïnterviewd door de IND. Om dat te veranderen. Um, en daarnaast uh, rapporten die we voor het jaar uh, geschreven hebben. Ja, want uh, uh, uh, dat is wellicht een, een, ja, een behoorlijk onbekend stukje natuurlijk binnen de, de hele... Asielzoekersproblematiek, als we het daarover hebben. Of, ik, ik hou niet van het woord problematiek, maar ik zeg eigenlijk de dynamiek die zich afspeelt in, uh, in Europa en eigenlijk over de rest van de wereld, maar natuurlijk specifiek ook in Nederland. Um, kun je daar wat meer inzicht uh, in, in geven? Wat, hoe, hoe, hoe zit dat met, met de LGBT-asielzoekers? Um, ja, eigenlijk uh, volgen we zeg maar twee sporen. Eén spoor is uh, continu. Uh, ...de veiligheid in AZC's voor LHBT-asielzoekers... ...om dat onder de aandacht te brengen. Uh, dat is uh, heel erg lastig. Dat, uh, daar hebben we ook dit jaar twee rapporten voor uitgebracht. Uh, en een ander spoor is in feite de zorgen dat de IND op een juiste wijze... ...LHBT-asielzoekers bijstaat gedurende uh, hun gehoor, hun, hun procedure... En dat is net zo'n moeilijk zo traject om te doorlopen. Maar ik um, uh, denk wel dat we. We hebben nu. In het najaar hebben, uh, van 2020 hebben we twee rapporten uitgebracht. Over de onveilige situaties in AZC's. Ja, dat is, uh, keep, keep it silent and we feel unsafe uh, zijn de ja, twee rapportages. Klopt. Ja, ja. ja, die zijn beide ook uh, te downloaden via onze website. Ehm. Um, maar het heeft wel geresulteerd dat er een uh, motie uh, begin december uh, door de gehele Kamer is aangenomen. En die houdt in dat uh, het COA moet uh, eind deze maand met een plan van aanpak komen. En die schijnt er ook te komen via de staatssecretaris. Uh -huh. uh, om uh, AZC's veiliger te maken voor kwetsbare groepen. Uh, en kwetsbare groepen, daar wordt onder verstaan: vrouwen, maar ook LHBTI-asielzoekers. En dat is eigenlijk een heel, heel mooi resultaat, want um, rapporten uitbrengen is gewoon heel erg lastig. En um, tot nu toe kwamen we daar ook nauwelijks aan toe. Dus het was ook echt een vraag vanuit de Tweede Kamer. Uh, Sandro, we horen zoveel verhalen, maar kom met rapporten, kom met cijfers. Nou, dat hebben we gedaan en uh, dit met resultaat. Dus we zijn ook heel benieuwd wat uh, eind deze maand de staatssecretaris uh, naar voren gaat brengen. Ja, uh, want je zegt het is lastig om zeg maar, met rapportages te komen. M mijn vraag is, uh, hoe doen jullie eigenlijk onderzoek? Uh, nou, we hebben, uh, uh, we hebben een eigen uh, groep waarin we alle mensen plaatsen met wie we in contact staan... Uh, dat is, uh, een groep van, uh, het zijn een aantal groepen. Eigenlijk in feite onze grootste groep is 250 uh, personen. En we hebben nog een paar kleinere. Uh, we werken nu samen met uh, COC cocktailprojecten. Uh, we, uh, we hebben tot nu toe enquêtes gemaakt. Uh, waar uh, de doelgroep op kon reageren. En op zo'n manier uh, stellen we onze rapporten samen. Uh, dus het komt ook... Uh, direct vanuit de doelgroep. En um, dat is heel bijzonder. Want dat is eigenlijk iets wat bijvoorbeeld uh, een COA niet kan doen. Omdat die lang niet van alle uh, asielzoekers weten... Van, is, is de persoon wel of niet LHBT. Dus dan is het doen van onderzoekers ook veel lastiger. Ja, plus dat het natuurlijk voor LHBT uh, on, uh, asielzoekers... ontzettend bedreigend is om... Uh, ja, enerzijds is een, een voordeel kan het zijn om als, uh, daadwerkelijk uit de kast te komen. Tegelijkertijd ja. komen ze vaak vanuit landen en regimes... waar dat absoluut totaal niet de bedoeling is en blijven verborgen in de kast. Want juist de overheid zorgt ervoor dat je dan um, in een gevangenis belandt. Of uh, nou ja, erger ja. om het zo maar te ja. zeggen. Dus ja. hoe, hoe, hoe bouwen jullie die band op met, met zeg maar, die asielzoekers die, die dan hier terecht zijn gekomen um, en eigenlijk feitelijk de weg kwijt zijn. Uh, hoe maken jullie contact? Oei, dat gaat de hele dag door. <laughs> en daar zit ook eigenlijk... Uh, dat, dat, ik heb geen, geen vrije dagen meer. Nee, het is, het is heel intensief. Um, uh, maar, maar kun je, kun je, kun je, kun je concreet beschrijven is... hoe, dat, hoe dat eruit ziet? Ga je dan naar een AZC toe of... of uh, uh, nou, nu met corona is het natuurlijk heel erg lastig. Er, veel dingen vinden nu uh, online plaats. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik ben gisteren alsnog in AZC Amsterdam geweest... met iemand die ik al uh, langer ken... om hem voor te bereiden op zijn aankomende interviews. Uh, dat hebben we met coronamaatregelen... Uh, hebben we dat alsnog in zijn AZC kunnen, kunnen laten plaatsvinden. Dat is, dat is eigenlijk heel mooi, want... Dan merk ik ook wel, want voor corona aan. Um, ja, bezocht ik uh, veel AZC's. Dat is, dat is gewoon een stuk minder geworden. Dus je mist ook dat ja. ja, directe uh, contact. Um, en gisteren was het gewoon eigenlijk heel bijzonder dat zoiets alsnog kon plaatsvinden. Het in Amsterdam is ook de enige AZC die uh, momenteel bezoek toelaat, uh, alle AZC's zijn gesloten. Ja, ja. Ja, dat maakt het natuurlijk ongelooflijk moeilijk... om deze toch al weinig uh, uh, zichtbare uh, groep mensen uh, ja. te pakken te krijgen. Um, een, een, een vraag, want jullie brengen dus uh, reportages uit. Wat, gebe wat gebeurt er met de resultaten en de conclusies uit die rapportages? Um, nou, in eerste instantie waren we een beetje verbaasd... dat toen wij uh, onze eerste twee rapporten uitbrachten... van goh, um, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren... Dus we hadden de rapporten klaar. Um, er kwam wel een persmoment, maar daarna gebeurde er eigenlijk niets. En nu zien we toch wel dat, zoals bijvoorbeeld deze motie... Ja, dat is, dat is geweldig dat, dat er eindelijk uh, een stap wordt genomen... Uh, dat de veiligheid vergroot gaat worden. Alleen, we zijn wel benieuwd wat het nu gaat inhouden... het plan van de aanpak. Ja, precies. Ja. En, uh, de, de, komt, komt dat ook omdat er uh, zeg maar in de media toch onlangs uh, verschenen is... Hè, van de, de voorvallen in de AZC... zoals uh, de, de, het met kokend heet water overgooien van, uh, van, van Happy... En ja. uh, dan, zeg maar, waar we het uh, al eerder in de uitzending over hebben gehad... Um, dit, dit homostel wat uh, uitgeprocedeerd is... en ja door een blunder eigenlijk uh, gewoon wereldwijd nu bekend staat ja. als homo... en desondanks terug moet naar Trinidad en Tobacco. Um, nou ja, dit, dit is eigenlijk de wijze waarop we continu acteren... op allerlei zaken die spelen. En, en eigenlijk alles is ook weer terug te leiden naar... Um, vormen van discriminatie... vormen van uh, bescherming... bescherming dan ook van privacy... want dat gaat bij deze twee mannen gaat dat volledig fout. Maar in de zaak van Happy bijvoorbeeld... is het heel erg ook het volledige begeleiden... van het slachtoffer. En dat is bij Happy echt heel intensief geweest... maar ook continu bij staatssecretaris... bij COA aangegeven... waarin ze de fout gaan... Uh, en ja... begeleiden tot in de rechtbank. De ja. ja, dat is echt behoorlijk intensief. En je noemde daarnet al uh, het aantal uren... wat jij er inderdaad ja. in hoe, hoe, wordt, hoe wordt de stichting bekostigd? Uh, giften. Giften. Uh, we hebben ooit één keer een... Uh, uh, subsidie gehad... van het Oranje Fonds. Uh, dat hebben we ook gebruikt... om uh, bijvoorbeeld de... groep in de LHBT groep in de Apel... nog een aantal kleinere groepen... te ondersteunen om ze... voor te bereiden op... Uh, uh, hoe zit Nederland in elkaar? Wat zijn rechten hier? Uh, voorbereiden op interviews. Um, we hebben het geluk gehad dat het Nationaal Danstheater... heeft één keer voor ons een optreden uh, geheel uh, gratis gedaan. Prachtig. Um, en dat wordt uh, in twee delen is het, wordt het uitgekeerd. En nou ja, Daar hebben we afgelopen jaar onder andere onze AZC Pride Tour van georganiseerd. Uh, we zouden eigenlijk op een boot samen met UNHCR, maar goed, de hele Pride in Amsterdam ging ja. natuurlijk niet door. Dus we hebben de Pride eruit getrokken. We zijn naar iedereen toegegaan en dat was eigenlijk een enorm succes. Uh, ja. Maar voor de rest, het is alleen maar uh, uh, Ja, Daar ja. doen we het mee. Ja, dus dat is uh, inderdaad uh, toch de eindjes aan elkaar knopen... om het dan, uh, dan zomaar te zeggen. Uh, luisteraars ja. die, uh, die uh, nu zeg maar naar aanleiding van dit item denken... van goh, ik zou iets willen betekenen. Wat zouden ze voor uh, LGBT uh, Asylum Support kunnen betekenen? Uh, nou ja, we, we kunnen altijd nog uh, mensen gebruiken... die vooral juridisch onderlegd zijn. Of in ieder geval het aandurven om ook allerlei stukken te kunnen lezen. Want... Uh, kijk, er bestaan natuurlijk COC cocktailprojecten. Die houden zich veel meer bezig met een sociaal uh, netwerk lokaal te, te, te organiseren. Wat wij doen is ook veel meer ondersteunen in, in procedure. Uh, dingen uitzoeken, uh, rapporten schrijven. Ook voor mensen die ongeloofwaardig worden gezien. En dat is moeilijk werk, merken we. Uh, dus ja, als mensen zich willen aanmelden... Uh, ja, uh, zoek ons op op internet en uh, stuur een mail en dan beantwoorden we die. En uh, zo komen we met elkaar in contact. Ja, en uh, voor de luisteraars, dat is LGBTQ. Asylum Support, als je dat bij Google of welke zoekmachine ook intypt, dan uh, kom je inderdaad op uh, verschillende uh, mogelijkheden van sites, kom je terecht. Onder andere Facebookpagina natuurlijk en jullie eigen website. Ja. Um, daarnaast uh, uh, nou ja, de, de, de maand van december, waarin traditioneel altijd allerlei giften worden gegeven voor goede doelen, die is voorbij. Maar ik denk, uh, laten we de kerstgedachte toch een beetje doorzetten. Uh, stel dat uh, luisteraars eventueel willen bijdragen met giften, hoe werkt dat dan? Uh, uh, op onze website uh, staat. Het uh, bankrekeningnummer uh, staat. Uh, ja, zo werkt dat. Uh, ja, daar kan ik weinig aan toevoegen. Ja, precies. We, zijn, we zijn momenteel bezig met een ami certificering onder andere. En ja. er komt ook nog een uh, vernieuwde website aan. We hebben uh, een asielzoeker die ons ook uh, daar heel uh, enthousiast in meehelpt. Uh, Kijk, um, Ja, gelukkig ja. wel. Um, maar dat is uh, gewoon uh, onze, onze website opzoeken en dan v komt het goed. Dat en dan bedanken we goed. alvast bij deze. Ja, nou graag gedaan inderdaad. En uh, ja, hulde en complimenten inderdaad voor al het werk dat jullie uh, verrichten. Um, nog even terugkomend op, uh, op de twee mannen. Wat, wat, uh, wa, ja. wat is nu de stand van zaken? Uh, stand van zaken is dat ik uh, gisteravond tot laat met hun uh, in gesprek ben geweest. Vanochtend heel vroeg uh, ben begonnen. Waarmee uh, vanochtend voor 9 uur lag de derde spoedbrief bij de staatssecretaris. En die is ook doorgestuurd naar uh, de Tweede Kamer. We zitten nu eigenlijk te wachten op een reactie. Um, op dit moment staat alles nog online. Dat is echt um, niet te geloven eigenlijk wat er gebeurt. Want het is een regelrechte schending van privacy. Ongelooflijk. Um, ja, wat zijn ze aan het voorbereiden samen met hun asieladvocaat. Uh, dat ze hoe dan ook met wat er nu gebeurt terug in procedure kunnen. En dus ook niet uitgezet gaan worden. Ja, laten we er beste van hopen. En ja. uh, vanuit onze kant we je, we wensen we je heel veel steun. En uh, ja, ja alle beste voor, uh, voor 2021 en met name voor deze twee mannen en alle andere asielzoekers. Ja. Dankjewel, jullie ook. Een gezonde 2021. Dankjewel, Sandro. Uh, dankjewel, dankjewel Ja. We gaan uh, aansluitend luisteren naar Imagine Dragons met Believer. Een nummer dat hier helemaal bij aansluit. Rainbow Radio Zandvoort. Inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been.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 6.9 Zie FM Don't step on a heart of glass. Of glass, moet je eigenlijk zeggen, natuurlijk. Van Blondie. En dan deze hele mooie smooth jazzy uitvoering. Dank je wel, Cor. Mooie, mooie fondsen. Laten. Zeker, ja. een lekker nummer. Yeah. Ja, en daarvoor... Um, Imagine Dragons met Believer. Als toch wel even een soort van pr protest... tegen deze, ja, wat je noemt, toch wel bijzondere omstandigheden... binnen dat AZC. En dank, Sandro Korte Kaas. En uh, sterkte met, uh, zeg maar... Alle ondersteuning van de LHBTI-asielzoekers. die toch al zo'n moeilijke situatie zitten. Nou, absoluut inderdaad. Uh, vervolgens hebben wij nu een interview. zoals beloofd. met Manon Linschoten van Roze 50 Plus en Zonder Stempel. En als het goed is, hebben wij Manon aan de telefoon. Dag Anja. Hé hey Manon. Hallo. Alles goed met je? Nog een gelukkig nieuwjaar? Ja, jullie ook. Dank je wel. Uh, Manon, uh, ik ben uh, zelf Roze 50-plus-ambassadeur. Dus in die hoedanigheid ken ik jou. En um, ik wil heel graag met jou. Uh, en aan onze luisteraars vertellen wat er allemaal gaande is... bij uh, Roze 50 Plus en voor jou ook, uh, want jij werkt er ook voor, uh, zonder stempel. Dus, um, maar laten we eerst beginnen met jou uh, het voorstellen aan de luisteraars. Wie ben jij en hoe ben jij betrokken bij de LHBTI Community? Ik uh, ben Manon, ik ben uh, inmiddels uh, 51, dus ik behoor zelf tot de LHBTI 50-plus uh, uh, personen. Ja. En uh, ik ben uh, vanaf mijn 18 dus een beetje uit de kast. Dus in die zin ervaringsdeskundig op dit gebied. Heel goed, heel goed. Je bent er nog maar net bij, hè? Bij de 50 plussers laat ik het zo zeggen. Maar vooruit dan maar. Ja. Uh, in het kort, uh, je hebt het over uh, Roze 50Plus en zonder Stempel, uh, hebben we het over. En, en dan wil ik graag weten uh, wat, wat is Roze 50Plus en zonder Stempel? En welke activiteiten voeren die groepen uit? Nou, ik heb, uh, in mijn vrijwilligerscarrière ben ik zo'n beetje al op mijn achttiende bij het COC. Uh, toen nog in Hilversum ben ik als vrijwilliger begonnen. En uh, dat voor een aantal uh, COC-lidverenigingen gedaan in de loop der jaren. En zo'n twaalf en een half jaar geleden, of beter gezegd twaalf jaar en vier maanden op dit moment, kwam ik... Een vacature tegen bij COC Nederland voor projectleider Ouderen en Zorg. En daar valt ros 50 Plus en Zonder Stempel onder. En uh, ja, roos 50 Plus is uh, het samenwerksverband van AMBO, de seniorenorganisatie en COC Nederland. En uh, samen met uh, onze ROS50PLUS ambassadeurs verzetten wij heel veel werk rondom ontmoeting en empowerment en zichtbaarheid. En de bevordering van uh, de kennis over LBTI-vriendelijkheid in zorg en welzijn. Heel goed. Dat is mooi. En uh, ik, ik heb uh, uh, natuurlijk aan de lijve min of meer ondervonden... dat er vorig jaar van alles gebeurd is uh, met uh, Rolls 50+. Kan je daarover uh, uitweiden? Ja, kijk, weet je... Wat er, wat er gebeurt is, is, het kwam er eigenlijk op neer dat COC Nederland, een van de twee partners binnen, binnen Ros50+, Plus, en ook verantwoordelijk voor Zonne Stempel, mijn andere eh, dak van sport, uh, we werden uh, door uh, ja, tegenvallende uh, financiën... Door uh, inkomsten uit fondsenwerving die uh, terugliep, werd COC uh, gedwongen om te re reorganiseren. En dat was een heel pijnlijk proces, want dat betekende dat we ook afscheid moesten nemen van een aantal uh, collega's. En uh, dat, uh, dat proces heeft ongeveer een half jaar geduurd. En we zijn nu met elkaar, dus in kleinere omstandigheden, met minder mensen, heel hard aan het werk. ...om te zorgen dat uh, de belangrijke, uh, ons belangrijke werk door kan gaan. En uh, daar is gelukkig uh, ook uh, voor uitzicht op. Het is nog niet helemaal rond, maar um, op 8 december jongstleden zijn er uh, twee voorstellen uh, aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, voor beide groepen, zowel voor, uh, voor Roos50 Plus als voor Zonder Stempel, voor extra financiering. Kijk. En dat betekent dat we met elkaar binnen deze projecten verder kunnen. Dat is mooi. En, en wanneer, wanneer uh, heb je uitzicht op uh, in hoeverre dat inderdaad allemaal door kan gaan... en dat we door kunnen gaan op de oude voet eigenlijk? Of? Ja, dat uitzicht dat... Kijk, procedures bij uh, ministeries, die duren altijd een tijdje. Dus dat, dat kan wel een maand of drie duren, ben ik bang. Maar ik denk zeker in, uh, in april zal daar uh, duidelijkheid over zijn. En in de tussentijd zitten we natuurlijk niet stil, want uh, in feite gaat het werk gewoon door. Uh, alleen, uh, ja, daar is ook geld voor nodig, dus uh, dat geld, dat, uh, dat komt zeker. Het duurt alleen even. En jij blijft dus wel projectleider van, uh, van beide groepen eigenlijk? Ja, voor Zonder Stempel blijf ik projectleider bij het COC. Mm -hmm. En uh, Ambo en COC hebben samen besloten om binnen ROS50PLUS verder te gaan met de stichting ROS50PLUS. Dat betekent dat we uh, in een iets andere constellatie met elkaar uh, verder werken. Mm -hmm. En dat we uh, binnenkort ook uh, be bekend gaan maken wie dan de bestuursleden van die stichting zijn. Waarvan ik er één alvast kan, uh, kan noemen. Dat is een oude bekende voor ons allemaal, Tanja Ineke. Oh, ja. ja, Voormalig voorzitter van COC Nederland. Mm -hmm. Heeft zich verbonden aan de stichting en is nu voorzitter uh, bij Ros 50+. Mooi zo. En jij gaat er dus ook een rol in spelen? Ik ga als projectleider daar gewoon uh, inderdaad naar werk in doen. Ja. Oké, okay, nou fantastisch. Ja. En uh, wat, wat zijn uh, de goede voornemens? Althans, uh, waar, uh, wat, wat hopen jullie in 2020 te bereiken? 2021 te bereiken ja. trouwens. <laughs> nou, we hopen in ieder geval, dat, uh, dat hoop denk ik de hele wereld... dat we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. Mm, zeker. En, dat is voor beide groepen enorm belangrijk. Uh, zeker ook voor uh, mensen met een afstandelijke beperking. Uh, dat het label zonder stempel is een label van COC. Uh, dat we uit in samenwerking met uh, de Belangenvereniging... voor mensen met een afstandelijke beperking LFB en het kenniscentrum Vilans. En uh, juist die ontmoetingen bij, uh, bij lidverenigingen en in zorginstellingen. Er zijn er uh, niet, uh, nu zo'n beetje 22 ontmoetingsgroepen. Die proberen elkaar wel online uh, te zien. Maar dat is toch lastig ja. voor deze groep. Echt En uh, dat, uh, ja, we hopen dat dat uh, gewoon binnen afzienbare tijd weer, uh, weer kan en mag. En dat is eigenlijk het belangrijkste waar we nu in gaan, op in gaan zetten. Zorgen dat we uh, straks weer elkaar veilig kunnen, kunnen zien. Zodat mensen weten dat ze niet alleen staan. Want zeker voor deze groepen is het gewoon heel belangrijk te weten dat je niet alleen staat in de wereld. En uh, ja, dat is waar, waar we het voor doen. Ja, en hopelijk worden ze ook, uh, net als de ouderen, uh, snel gevaccineerd. Uh, en en uh, kan daardoor uh, inderdaad ontmoeting uh, sneller plaatsvinden. Dat is, uh, ja, dat is, dat is goed. Iedereen nog even afwachten. Wie er ja. eerst, nou ja, goed, het ziekenhuis personeel. Eerst en dan, uh, ja. en dan andere mensen. Maar uh, wie wanneer, dat weten we nog niet. Nee, dat weten we nog niet. Maar uh, nou, laten we hopen dat we uh, uh, een beetje snel op gang komen. Wel, wel later, maar dan wel... Uh, Snel uh, door kunnen stomen, zeg maar. Ja. Dat uh, zou mooi zijn. Manon, uh, ik, dit is, uh, we zijn aan het einde van de interview gekomen. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview. En uh, wij spreken en zien elkaar snel. Graag gedaan. <laughs> en, uh, en tot snel, inderdaad. Ja. Oké, okay, dankjewel, Manon. Okay. Heel veel succes. Ja. Doei. Dankjewel. Daar. En dan gaan wij uh, luisteren naar Doua Lippa met Don't Start Now. Beetje tegenstrijdig fool one Crazy Thinking about the way I change me But look where I Agenda. En dat was Don't Start Now van Dua Lipa. Ja, wat, wat ik al zei nog even vlak voor, een beetje tegenstrijdig. Maar het is Start Now. Ja precies. ja, precies. Let's start now. Let's start now, inderdaad. Ja, nou ja, dat wordt dan ook tijd, want uh, we gaan uh, naar de evenementenagenda... En uh, nou, uh, ja, we hebben ze een beetje bekeken van wat staat er eigenlijk allemaal op stapel. Maar eerlijk gezegd, het is nog een beetje stil aan het uh, nieuwjaarsfront... om het zo maar te zeggen. Ja, nou, zoals je al eerder, uh, of Roy eigenlijk eerder memoreerde... zijn we wel bezig met, uh, ik heb wat contacten gemaakt... met mensen van onze regenboogborrel om eventueel een wandeling te gaan maken... of iets dergelijks, iets te organiseren met elkaar... Uh, maar dan met tweeën uh, maximaal, hè? want je kan maar met tweeën wandelen bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is een optie. Uh, de Saanse Regenboog uh, die heeft ook wel iets op het programma staan. Uh, 16 januari een uh, uh, zoomcafé uh, en en na 20 januari staat in hun uh, agenda nog van alles, uh, ook uh, uh, roze cafés en wandelclub uh, en dergelijke. Maar dat is allemaal natuurlijk onder voorbehoud. Dus ik zou adviseren, ga naar de pagina, de website van dezaamse regenboog.nl. Als je uh, in die omgeving iets wilt, kunt doen. Ja. Dus is een zeer uitgebreid programma. Um, wij zelf in, uh, in Zandvoort dus inderdaad even uh, niets op het programma op dit moment. Nee. Behalve onze maandelijkse radio uh, natuurlijk. Ja, dat is uh, natuurlijk in februari is dat weer zo. Ondertussen uh, uh, hebben we ook eventjes de agenda van COC Kennemerland Land bijgepakt. En daar zie ik dat uh, aanstaande woensdag in ieder geval een Pathé Pride Night uh, uh, wordt vertoond. De film Miss... Dus daar zou je ook even naar kunnen kijken. En uh, ja, helaas uh, zijn de, de Rooster Salon en Jong en Oud bijeenkomsten... zijn vooralsnog gewoon afgelast. Ja. Wel is er natuurlijk op 15 uh, uh, januari, vrijdag 15 januari... de nieuwjaarsbijeenkomst. Daar moet je wel voor uitgenodigd zijn. Dus als je lid bent van het COC Kennemerland... Dan ben je daar van harte welkom. Weet je dat niet? Dan is dat een goed voornemen om dat komend jaar te doen. Natuurlijk. Zo, dat Top? heb je heel goed gezegd. Ja. Ja. Ondertussen ben je toch thuis. Dan heb ik in ieder geval twee tips voor de kijkers van Netflix. Onder andere de film 10%. Dat is een Franse film. Of een serie moet ik zeggen van drie seizoenen. Met, en het gaat over vier. Agent, agenten, agents... van uh, acteurs, actrices... en ja alle perikelen daaromheen. Er komt ook een lesbische dame in voor... die uh, ook zwanger wordt en zo. Dus uh, uh, misschien... een interessante, leuke film. Ik heb, uh, ik heb er erg van genoten. En uh, ook een... Uh, serie op Netflix. Vijf seizoenen vis-a-vis. -vis. Uh, dat is een Spaanse serie. Die uh, gaat... eigenlijk lijkt het een beetje op Orange is the New Black... Maar dan ook weer niet. Dat is niet Amerikaans, Dat dus het is, is wel echt Spaans. Uh, en uh, en de, de spanning van het verhaal is, is, loopt op. Dus je gaat echt naar, naar, naar, naar spanning toe. Uh, de, de, de basis is wel ongeveer hetzelfde. Het speelt zich af in een vrouwengevangenis. En er is één meisje die in eerste instantie helemaal niet zo crimineel lijkt of is, uit een ander milieu komt... dan de meeste vrouwen die daarin zitten. Maar dan, ja, je volgt haar verhaal. En het is best ook een, een vermakelijke serie... kan ik, uh, kan ik zeggen. Dus, uh. Oké, okay, dan als er <laughs> toch niks te doen is... dan kun je net zo goed in Netflix aankijken. Ja, toch? Ja, en nu we het daar toch over hebben... Uh, ik heb afgelopen weekend uh, de film Prom gezien... Met um, uh, ja, toch wel een aantal uh, uh, behoorlijke namen qua acteurs. Met Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman en Kerry um, uh, Washington. En um, dat gaat over Emma. En Emma is, uh, uh, ja, uh, staat aan de vooravond van de prom. Zo'n gegeven van, uh, van high school in, uh, in Amerika. Uh, de film is heel vermakelijk, lekker uh, luchtig. Het is een, uh, een uh, musical, dus er wordt uh, vrolijk in gezongen. En het is een beetje een combinatie van uh, um, Everybody Loves Jamie en uh, ja, uh, dat, dat andere uh, Mamma Mia, om het oh, zo ja, te echt. zeggen. Dus een beetje in die mix. Mooie boodschap. Uh, er wordt wel stevig het een en ander een commentaar gegeven op de conservatieve uh, kant van, uh, uh, van Amerika. Die krijgen er behoorlijk van langs. Uh, maar dus er zitten ook uh, veel hilarische uh, momenten van zelfspot zitten erin. Dus... Mocht je uh, niks te doen hebben um, en denken van... waar moet ik nou toch eigenlijk met die vrije tijd naartoe? Dat dus... Deze, in, deze ja. aanbevelingen inderdaad. Ja. Helaas zijn we op de boeken en dergelijke nog niet zo georiënteerd. Ook dat uh, gaan we de komende maand even uh, aanpakken om tips te geven. met betrekking tot literatuur. Ja. Maar we hebben natuurlijk nog wel jouw gedicht. Ja, ik heb gedichten uitgezocht. en uh, Het gedicht heet De Ontdekkingsreizigster... Het is een anoniem schrijver, er staat geen, uh, uh, geen uh, schrijver bij, auteur... Uh, en het komt uit het boek uh, Zacht Gezicht aan Zacht Gezicht. De mooiste gedichten over vrouwenvriendschappen. De ontdekkingsreizigster. Ik ben een land binnengegaan, een nieuw en onbekend gebied. Ik betreed het met voorzichtige voeten en open vizier... De taal die ze hier spreken heet tederheid. Het landschap, hoe zal ik het beschrijven? Ik ben nog niet overal geweest. Er zijn ronde heuvels, glanzend, glooiend en meren ook, helder en blauw. Schelpen heb ik gevonden wit en volmaakt van vorm. Het klimaat is zacht en warm, soms wisselvallig. Ik denk dat het hier flink kan stormen en daarna snel weer opklaart. Centimeter voor centimeter verken ik dit onbekend terrein... waar ik nog niet eerder was, maar dat zo vertrouwd is als mijzelf. Mooi, ja. ja. Nou, ik uh, zie hier wel een soort van symboliek in voor het nieuwe jaar. Ja, toch? toch? Laten ja. we dat uh, betreden met, uh, met open vizier... en uh, kijken naar alle mooie ontwikkelingen die er zijn. En uh, ja... Dat er wat stormen zullen zijn, dat zal er zeker zijn. Maar hopelijk gaan ze het dan ook hartstikke liggen. Om het <laughs> inderdaad, het te zeggen. Ja. Ja. En uh, Nou, laten we inderdaad lief zijn voor elkaar. Huh? Laten, dat laten we, we met de, de taal van tederheid spreken. Precies. In combinatie met die gezondheid die we natuurlijk allemaal wensen. Um, we zijn er uh, weer doorheen. Want uh, er staan nog twee nummers op het programma om lekker naar te luisteren. En dan uh, zien wij elkaar weer in... Of horen wij elkaar weer in uh, februari. Waarin ja. we aandacht gaan besteden aan... Uh, ja, Valentijn. Valentijnsdag. Ja, ja, ja, precies. Ja, en daar gaan we inderdaad. Wat gaan we allemaal vertellen? Waar, waar gaan we nou hebben? ja, we gaan Valentijn dus eventjes benaderen op een, op een andere manier. Met een ander perspectief. Want we, als we het hebben over de LGBT of de LHBTI-community. Um, dan is er toch altijd wel één specifieke. Uh, groep uh, van mensen of uh, seksuele oriëntatie die eigenlijk onderbelicht blijft. En dat zijn de zogenaamde biseksuelen. Zeker. En we gaan dus eventjes kijken uh, in het kader van Valentijn... hoe dat nou zit met uh, liefde, verliefd worden, et cetera... en datingsites en ja, alle uh, oordelen, voordelen en vrijheden... en dergelijke die dat uh, met zich meebrengt. Ja, want het gaat tenslotte om houden van... Absoluut. Dus, ja. In de breedste betekenis van het woord. Exact. Ja, zeker. En uh, daarnaast gaan we natuurlijk aandacht besteden aan uh, uh, de hele conversietherapie. Uh, conversie um, het ja, toch wel enigszins bizarre idee dat je in vorm van therapie dus ook homo af kunt raken. Ja, dus genezen. Genezen. Want het is een ziekte volgens degene die daarover gaan. Ja, precies. Dus, um... Nou, daar duiken wij dan ook in of we nou daadwerkelijk ziek zijn... of, uh, of we nog te genezen vallen en of we nu überhaupt willen. Precies, ja, nou? dat is ook maar de vraag. Ja. Ik hoef niet genezen te nou, worden. Wat bij mij betreft niet. Ik heb, nee. er, <laughs> ik heb er veel lol al om het zo maar te zeggen. Ik voel me helemaal comfortabel. Ja, en, uh, nou ja, daarom uh, sluiten we af met uh, lekker twee nummers. Uh, we beginnen met Rufus en Chaka Khan met Ain't Nobody. Lekker swingend. Heerlijk. Gaan we eruit. En daarna Carly Minogue. Met een speciale versie volgens mij. Ja, dat, ja, uh, dat wordt weer een uh, verrassingje van. Uh, onze van technicus. onze techniek. Ja. Met dank aan de techniek, koorddraaier en natuurlijk de presentatie, Anja Westerwil en... Ronald Hueskens. sorry. <laughs> en de jingles van Henk Burger. En we zien jullie heel graag in februari. Tot dan. Tot dan. Tot slot komen we toch nog heel even terug. Breken we eventjes in. Want als we dan toch nog niks te doen had. We hebben nog wel een puntje voor u voor de agenda. Kijk namelijk op de Facebookpagina van Pride to the Beach. Daar valt op dit moment de aftermovie van de Winter Pride terug te zien. Veel plezier. Tot volgende week. Eh, uh, volgende maand.